7 uur, Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De vier grote steden van ons land willen zelf meer te zeggen hebben... over de regels rond het afsteken van vuurwerk. Burgemeester Abutaleb van Rotterdam roept het kabinet op... de gemeente meer beleidsvrijheid te geven. En daarover willen ze in gesprek met minister Opstelten... van Veiligheid en Justitie. De gemeenten willen de verkoopperiode en de afsteektijd beperken. En ook willen ze zelf bepalen op welke plaatsen... vuurwerk mag worden afgestoken. Op een berg in het Duitse Schwarzwald is een driejarig jongetje dodelijk verongelukt. Hij was vlak onder de top van de ruim 1400 meter hoge berg in de sneeuw aan het spelen toen hij de afgrond ingleed. Zijn vader probeerde hem te redden, maar hij viel ook in het ravijn. Reddingswerkers wisten de vader wel te redden, hij is zwaargewond in het ziekenhuis opgenomen. Voor het jongetje kwam de hulp te laat. De ouders en hun twee kinderen maakten een dagtochtje naar de top van de berg. De partner van de Franse president Hollande is in het ziekenhuis opgenomen. Volgens Franse media is zij volkomen overstuurd door alle berichten over een affaire van haar partner. De Franse president zou een verhouding hebben met een actrice die onder meer optrad in een van zijn verkiezingspotjes. Hollande zelf heeft in alle toonaarden ontkend dat hij een affaire heeft met de actrice. Een succesvol EK allround, want zowel bij de mannen als bij de vrouwen... werden Nederlandse deelnemers eerste en tweede in het algemeen klassement. Irene Wust was oppermachtig bij de vrouwen. Yvonne Nauta was de grote verrassing met haar tweede plaats. En bij de mannen werd pas in de laatste rondjes van de 10 kilometer... beslist wie Europees kampioen werd. Met een kleine voorsprong bleef Jan Blokhuizen... Koen Verwij voor in het algemeen klassement.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 Radio 1. KRO NCRV. Reporter Radio met Niels Heidhuis. Goedenavond, welkom bij het onderzoeksjournalistieke programma op de zondagavond. De inlichtingendiensten liggen sinds de publicaties van klokkenluider Edward Snowden wereldwijd onder een vergrootglas. Met name de Amerikaanse geheime dienst NSE blijkt op grote schaal internet en telefoonverkeer te volgen en te tappen. Dit leidde tot veel verontwaardiging en zelfs tot de vraag of het werk van die NSE grondwettelijk wel in orde was. Te midden van die storm kwam een onderzoekscommissie met een evaluatie van de Nederlandse wet die het werk van onze geheime dienst regelt. In dit rapport geen maar juist een pleidooi voor meer bevoegdheden voor de AIVD. Zijn die nieuwe bevoegdheden nodig? Hoe controleerbaar is de dienst? En wat is eigenlijk de toekomst van het inlichtingenwerk? Daarover praten we met drie mensen die je daar nog niet over hebt gehoord... of onvoldoende, naar onze mening. Ronald Prins, directeur van internetbeveiligingsbedrijf Fox IT. Onderzoeker terrorisme en counterterrorisme aan de Universiteit Leiden... Constant Heijzen. En oud-hoofd van de AIVD, Siebrand van Hulst. Alle hartelijk welkom. Fijn dat u de moeite hebt genomen... om om zondagavond naar de studio te komen, Reporter Radio. Um, een hele actuele discussie, laten we daar even mee beginnen... Uh, is natuurlijk rondom dat uh, rapport van de commissie Dessens... maar ook op de achtergrond over de openheid van de AIVD. Een discussie over het archief van die dienst. Um, er is een archiefwet uit 1995... Uh, waarin staat dat ook de AIVD de dossiers die niet meer geraadpleegd worden... moet afstaan aan het Nationaal Archief in Den Haag. Maar daar ligt het niet. Waarom niet hoort u van verslaggever Sander Bartling. En hij liet zich uiteraard ook rondleiden. Grote, dikke, tanzende deur. Gaan we door? Komen we aan bij een soort kabinet: een kabinet met laadjes, eikenhouten laadjes. Uh, dit is een van de twee secrete kassen. Die er nog zijn van uh, de Staten-Generaal, de oude Staten-Generaal. De secrete kas? Ja, de secrete kas was uh, in de Staten-Generaal van de Republiek. Daar zat alle belangrijke internationale correspondentie, werd gevoerd tussen buitenlandse mogelijkheden en de Staten-Generaal. Dit is het Laatje Spanje je Portugal. Het diplomatenverkeer, want dat was... Zou zou gevoelig zeggen, materiaal. materiaal. Dat, was, dat, was, dat was zeer gevoelig materiaal. Dus dat moest volgens de verordening in de secrete kas geborgen worden. En waar bevindt zich dat nu, het huidige diplomatenverkeer? Is dat nog steeds geheim? In principe worden alle archieven uh, uit de diplomatieke dienst... dus de archieven van het ministerie van Buitenlandse Zaken... worden overgedragen aan het Nationaal Archief. Of ze worden gehackt door meneer Snowden. Ja, maar is die, manier, die, is dan, die is dan wat eerder. <laughs> dus je zou kunnen zeggen, dat is een voorloper. Directeur Martin Berends van het Nationaal Archief heeft alles wat een archivaris hart sneller doet kloppen. Geheime documenten van de Staten-Generaal uit de 17e eeuw. Dit is een van de laatste conceptteksten van het 12-jarige bestand. Of geheime processtukken van na de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn de dossiers van de zuiveringen na de Tweede Wereldoorlog. Er is maar één archief dat ontbreekt: dat van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de AIVD. Ja, die hebben we nog niet. U heeft ze nog niet, waarom niet? Nee. Uh, in de archiefwet staat dat alle overheidsorganen in Nederland... hun archieven uh, na 20 jaar moeten overdragen aan een openbare archiefbewaarplaats. Dat is een heel belangrijk proces, want daarbij wordt tegelijkertijd bepaald... wat er bewaard moet worden uh, en wat er uh, vernietigd kan worden. Uh, en dat doe je aan de hand van een selectielijst. Dat gesprek daarover tussen de minister van OCW en de minister van BZK en in feite dus tussen de directeur AIVD uh, uh, en mijzelf... de Algemeen Rijksarchivaris... dat heeft nog niet tot volledige overeenstemming geleid. En zolang we daar niet eens zijn... Uh, kan die selectielijst niet worden vastgesteld... en kan dus ook die archiefoverdracht niet plaatsvinden. Maar dit sleept al jaren, ja, toch? Het is, dus zo is, makkelijk is het niet. Nou, nee, het is, het, is, het is wel een gevoelig punt. Het gevoelige punt spit zich toe... op wat, uh, wat in jargon heet de informantendossiers. De stelling uh, van de AIVD is... Uh, wij moeten onze informanten beschermen, dus die dossiers... Uh, die kunnen niet naar een openbaar archiefbewaarplaat. Um, en onze stelling is... de archiefwet zegt dat blijvend te bewaren... een interessant uh, archiefmateriaal... sowieso moet worden overgedragen naar een archiefbewaarplaats. Dossiers... Die van belang zijn voor de verantwoording van de overheid aan de burger, dus de rechtsstaat, euh, en die van belang zijn voor historisch onderzoek. Kunnen niet vernietigd worden. Moeten dus worden overgedragen aan het nationaal. Ze lijken hier wel een punt te hebben natuurlijk. Hè, om het even te sacheren. Ja. Uh, als je dat niet doet, staat het hier binnen binnennoodhang vol met jihadis ja. <laughs> of, of andere ruige types die wel eens willen weten wie er geïnfiltreerd is in hun netwerk. Ja, nou dat punt is dus niet waar. De wet biedt ook ruimte voor zover dat nodig is, om de openbaarheid um, voor een korte of voor een lange tijd uh, te beperken. Uh, dus voor zover bronbescherming nodig is, kunnen we dat ook prima uh, hier in het Nationaal Archief organiseren. En om je voorbeeld te geven, bijvoorbeeld uh, uh, de notulen van de ministerraad. Daar kan je de eerste 25 jaar niet in, of niet zomaar in. Moet u even geduld hebben als journalist. Even geduld, het Nationaal Archief is al twintig jaar aan het onderhandelen met de AIVD. Voeg daarbij de beperking aan de openbaarheid... wellicht tot de betrokken informanten overleden zijn... en je kunt tot geen andere conclusie komen dan dat... alleen journalisten die nu nog niet geboren zijn... het archief van de geheime dienst zullen kunnen raadplegen. Daar is Martin Berendsen het overigens niet mee eens. Want het contact wat wij met de AIVD hebben, daaruit blijkt juist dat zij heel erg graag... Uh, uh, allerlei dossiers wel zouden willen overdragen... omdat wij het al eens zijn met elkaar over die overbrenging. Alleen dat formele punt uh, van, die, uh, uh, van die selectielijst... dat moet wel eerst geregeld worden. Mm -hmm. Je kunt namelijk maar één selectielijst vaststellen... en zolang er geen overeenstemming is over het geheel... Um, stokt dus ook die overbrenging uh, um, uh, um, van dat archief waar we het we wel over eens zijn. Dus dat is niet een. het u mijn verbazing als ik hoor dat het archief er al meer dan twintig jaar mee bezig is? Ja. En dat het om dat ene puntje gaat. waardoor het hele archief vrij kan komen. dat dat toch een beetje, hoe zou ik ja. dat zeggen, verdacht lijkt? Ja. We kunnen niet tot, tot gedeeltelijke overbrenging komen. want um, ja, dan blijft dat punt over die informantendossiers helemaal maar hangen. He, dus we, we, we willen eerst echt tot volledige overeenstemming komen. Wanneer is deze hoe zou ik het zeggen, dit meningsverschil met de IVD opgelost? Ik ga dit nog meemaken. Ik ga dit als een afgesloten dossier aan mijn opvolger overdragen. Ja, maar het dossier is nog niet afgesloten. De dossiers blijven gesloten. Oud hoofd van de IVD, Sibrand van Hulst. Waarom is de IVD hier niet wat soepeler mee? Nou, laat ik beginnen om te zeggen dat ik het volstrekt mee eens ben... dat uh, de geschiedenis die in archief van de IVD ligt in de secrete kasten thuis hoort bij het Nationaal Archief. En ik begrijp ook uit het, uh, uh, dit, uh, deze intro... dat de gesprekken over de, de selectielijsten die daarvoor moeten worden gevoerd... eigenlijk mm -hmm. voor 99% klaar zijn. Ja. Dat is goed nieuws. Het springende punt zal dus zijn... moet ik ook de namen en dus daarmee ook de dossiers van de mensen brengen... in dat Nationaal Archief die voor de dienst gewerkt hebben... Uh, en die kwetsbaar zijn. Het hoofd van de dienst is gehouden om alle bronnen te beschermen. Daar is geen limiet aan vastgekoppeld. En dat betekent ook dat iemand die misschien al is overleden... maar waarvan de kinderen of de kleinkinderen uh, hier nog zijn... Uh, uh, dat die kwetsbaar kunnen zijn wanneer hij in de openbaarheid komt... wat ze maar mogelijk zelf niet eens weten. Ik kan me toch voorstellen, en Constant Heijzen is onderzoeker... naar terrorisme, counterterrorisme... dat dit onderzoek toch wel bemoeilijkt als dat niet compleet is... wat daar ligt bij het Nationaal Archief. Nou, niet compleet. Sterker nog, vanaf 1946... een van de voorlopers, de Centrale Veiligheidsdienst... ligt alles in Zoetermeer. Dus dat is formeel gezien, is er niks in te zien. Um, Zoetermeer niet... dus bij de IVD. Bij de IVD. Ja. ja. En ik snap uit de intro dat er, uh, dat er maar één selectielijst kan worden vastgesteld. Alleen ik vind het toch wel enigszins verbazingwekkend... om dat van de directeur van het Nationaal Archief te horen... dat hij uh, uh, de kwestie laat hangen op die zogenoemde nul dossiers. Die, die informantendossiers. dossiers. Ja, dat verbaast mij ook. Dat verbaast u ook niet, nee. Nou ja, ik, ik, als ik begrijp dat 99 dat ze daarover eens zijn, dan heb ik de neiging om te zeggen: nou, laat de vrachtwagen voorkomen en dan vast beginnen. Laat die 1 achter en breng de rest over. Kan het toch niet zo zijn dat uh, zo'n belangrijk uh, besluit en ik deel dat het behoort daar te liggen en niet in zoetermeer dat je daar geen begin mee maakt. En dat laatste deel, namelijk moet ik de dossiers ook overdragen, waar het hoofd van de dienst... absoluut de garantie voor heeft gegeven... dat het altijd geheim zal blijven. Ja. Vallen die dan niet onder die archiefwet? Van Heijzen? Die, nou ja, de, er is... Uh... Twee jaar terug een uh, rapport verschenen van de CTIVD, de Commissie van Toezicht. Mm -hmm. uh, en die heeft ook deze discussie eigenlijk al heel fijntjes opgeschreven. En um, daar was hetzelfde geluid te horen als we nu, nu in die intro hoorden. Uh, en in die zin verbaast het me dat, dat, uh, dat de directeur van Nijs nou, Givier uh, dat als zodanig ja. accepteert. Want er gebeurt dus niks. Dus nou ja. En dat rapport is alweer twee jaar oud. Kan het misschien ook duiden het, het dat hangt... er een oplossing in zicht is? Het lijkt mij. Men wil geen verdere ruzie maken. Ja. Zou kunnen. En zo hoort het ook. Uh, wij gaan naar de aanbevelingen van de commissie Dessens. Uh, de commissie onderzocht hoe de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten uit 2002 functioneert. Een van de aanbevelingen is dat de IVD nieuwe bevoegdheden krijgt. Op het gebied van het aftappen van vaste telefonie en internet... zou de dienst net zoveel ruimte moeten krijgen als nu al bij mobiel uh, radioverkeer telefonie bestaat. AFD heeft in zijn onderzoeken de afgelopen jaren regelmatig gezien... dat Nederlandse systemen zijn aangevallen via het internet. Dat noemen wij digitale aanvallen. Het kan gaan om overheidssystemen, maar ook systemen van het bedrijfsleven... of bijvoorbeeld wetenschappelijke instellingen. Het voorbeeld, en dat is een hele bijzondere, dat zien we overigens niet vaak... dat is dat stuksnet wat in Nathans in Iran is ingezet... en wat daadwerkelijk de centrifuges beïnvloedde... die daar bezig waren om uranium te verrijken. Nou, dat is echt een hoogstandje. Maar dus dan, dan zit je in een bijzondere situatie. waarin je vanuit de virtuele wereld de, de fysieke, de reële wereld kan beïnvloeden. Daar, daar kan je gewoon dingen in doen, volstrekt onzichtbaar al dus het huidige hoofd van de AIVD Bertolet. Het gaat natuurlijk over mogelijkheden om inderdaad via de kabels... die overal liggen, het internet, bijvoorbeeld kwalijke virussen te verspreiden. Nu werd hier anders voorbeeld genoemd, misschien een beetje een ongelukkig voorbeeld... want ik denk dat het hoofd zich met name zorgen maakt over aanvallen... die deze kant opkomen. Ronald Prins, directeur van internetbeveiligingsbedrijf Fox IT. U heeft bij de IVD of bij de voorloper, gewerkt, hè? Ja, in de tijd van meneer Van Hulst. Is ja, heel leuk om hier weer te zien. Korte tijd? Hele korte tijd. Hoe ja. kwam dat? Uh, hadden ze daar te weinig feeling met uw vak? Ja, um, hoe ik het vaak omschrijf is dat uh, ik in wat sneller tempo aan de gang wou... dan dat de dienst me daar aan ruimte bood. En, uh, uh, het is, uh, ik zat daar in 1999 en... Uh, um, toen leefde nog niet iedereen op het internet. En, uh, en ook een van de punten is, ik heb een paar keer flink mijn neus gestoten... tegen uh, een, een beperking in de wet die het gewoon niet mogelijk maakte... om dingen te doen die je online wel zou willen. Uh, dat ik dacht, nou misschien moet ik eerst maar een tijdje weer naar buiten gaan... en nog eens terugkomen, maar ik ben nooit meer teruggekomen. Nee. Wat kon er toen bijvoorbeeld niet wat u wilde? Um, ja, dan moet ik even voorzichtig zijn... Um, uh, uh, uh, nou, dit kan ik wel vertellen... Uh, ik wou bijvoorbeeld wel eens een keer... een, een, een, een vals e-mailadres aanmaken... bij Hotmail of zo. Uh -huh. uh, met een typfoutje erin wat erg lijkt... op een naam van een target. En dan maar kijken wat er binnenkomt. En uh, uh, ja, Dat is iets wat... Wat iedereen gewoon kan doen, elke burger kan dat eigenlijk doen. En, en wat je ziet is dat als je daar in discussie met de juristen ging... dat zeiden, ja, alles wat wij doen, daar moet een expliciete bevoegdheid voor zijn. En ze konden het nergens terugvinden onder welke vlag dat zou kunnen. Dus het moest maar niet gebeuren. D dit, ver dit verbaast mij eigenlijk dat dit niet mocht. Meneer van Huls, mag dat inmiddels wel, zoiets? Nou, in 2002 hebben we een nieuwe wet op de inlichting veiligheidsdienst gekregen. En daar zijn uh, de bevoegdheden scherp omschreven... En die bevoegdheden zijn ook aangepast aan de laat ik zeggen, technologie van dat moment. Uh, goede reden om na te denken als de technologie verandert... of dat ook niet opnieuw moet gebeuren... wat mm -hmm. al in het rapport van uh, Dessens uh, ja. gebeurd is. Komen we zo maar even op dit concrete voorbeeld? Maar tegelijkertijd uh, vind ik het fijn dat de heer Prins dat zo uh, uit onverdachte hoek zegt. Omdat dat ook aangeeft dat de dienst inderdaad scherp let op wat mag en wat niet mag. Mm -hmm. En soms het de werkelijke wereld al verder... En uh, ja, dan sta je soms tandenknarsend aan de zijkant. Ja, dan zult u ongetwijfeld blij zijn met de aanbeveling van Dessens... om die bevoegdheid uit te breiden van het uh, niet-kabelgebonden verkeer naar de kabel. Wat dus in de wet nog niet kan, maar wat de dienst graag wil. Ja, uh, ik ben er blij mee. Ik denk dat het ook eigenlijk niet anders kan. Wil je de dienst up-to-date houden... wil je daarmee dus ook de veiligheid van Nederland kunnen dienen dan kan het niet anders dan dat je ook dit deel... van de technologische ontwikkeling toevoegt... aan het palet van mogelijkheden die de dienst heeft. Dus je kunt er erg blij en euforisch over zijn... maar ik kan me niet voorstellen dat het anders kan. Constant Heijzen onderzoeken naar uh, terrorisme, counterterrorisme. Uitbreiding van de bevoegdheden moet daar niet iets tegenover staan? Um, nou, dat is een van de dingen die dus ook zegt. Daar staat tegenover dat je de het controle en het, en het toezicht moet versterken... Um, maar waar ik nog wel benieuwd naar ben... is waarom het nou precies noodzakelijk is... Hè? de uitbreiding naar het uit, uh, ongerichte intercepteren... van, van kabelgebonden communicatie. Dat, ja, dat jou, dit, is dit, dit zijn Nederlandse woorden, maar het is toch moeilijk. Het uh, gaat dus om uh, in feite een, een uh, sleepnet uitwerpen... en uh, alles vangen wat op een bepaalde kabel wordt, uh, wordt verstuurd. Om later te kijken, zit er iets tussen? Dat, dat, dat is die, een... die kabelgebonden interceptie? Ja, normaal gesproken gericht staat daar tegenover... en dan zeg je de, dit individu of uh, de, deze groep... Uh, ja. daarover willen wij uh, uh, op de kabel alles onderscheppen wat we kunnen krijgen. Ja. En ongericht is inderdaad dat je, dat je niet hoeft te specificeren naar individu of, ja. of groep. En met name dat ongerichte, dat mag nu niet. Dat mag alleen onder hele specifieke uh, voorwaarden en met een defensief oogmerk, als ik goed de wet heb gelezen. Wat is defensief oogmerk? Um, uh, nou, misschien dat gewoon wat daar ja. een specifieke voorbeeld voor <laughs> Je ziet dat het nu al gebeurt. Al. Um, uh, als gewoon een bedrijf zegt, wat, wat bang is voor spionage, AVD, kom alsjeblieft binnen en ga op mijn netwerk kijken. Wat dus gewoon de kabels zijn van het bedrijf. Ja. Um, en dan is het, gaat het er meer om in, in, in een contra-inlichtingssituatie... Waar, waarbij je wil zien of de vijand uh, aan het inbreken is bij dat bedrijf. Ja, maar op eigen initiatief van de AIVD... Uh, die zegt, uh, wij willen gewoon weten wat daar allemaal uh, gebeurt... Uh, want wellicht hebben we later iets aan die gegevens. Dat is nu nog niet goed geregeld. En maar het is, het, is niet zo, het is niet zo van uh, dat de dienst nu wil... we gaan alle stappen. en als er dan ooit iets een plaatsvindt... kunnen we terugkijken. Het moet nog steeds wel gerelateerd zijn aan een specifiek onderzoek. Dus je hebt een team, die zit erg naar te kijken... die wil van, van die groep mensen iets weten. Uh, en in die situatie kunnen ze dan gaan uitzoeken... welke kabel is dan nu het handigst om, uh, om dat te gaan zitten afluisteren. En, omdat ze misschien weten dat er... Uh, maar goed, er is een groep in uh, wat we natuurlijk hebben gehad... in Amsterdam-West... Uh, die uh, misschien uh, radicaliseert. Dan moet je dus uh, de glasvezel van Amsterdam... Uh, Stel me dan. voor dat dat inderdaad ergens... dat je weet, uh, in een bepaalde flat... dat er heel veel gebeurt... Dan, uh, kan je met, met de nieuwe bevoegdheid, kan je die kabel die de flat uitkomt, uh, gaan afluisteren. En gaan ja. kijken wie, welke, welke woningen zijn het dan werkelijk waar de foute mensen zitten. Meneer Van Hulst, waarom is dat nodig om dat uit te breiden, die bevoegdheid? Uh, dat is sowieso nodig, omdat bij de onderzoeken die je doet, je zicht wil hebben op inderdaad relaties. Relaties tussen welke personen, relaties tussen welke flat. Uh, om een beeld te krijgen of nader onderzoek nodig is... of mm -hmm. meer specifieke uh, onderzoekssystemen nodig zijn. Dat nou, is dus ook een want, want soort voorfase. natuurlijk u, u, wil een dienst dat allemaal graag weten. Kijk, Wat dat betreft zijn het net journalisten. Hoe meer informatie, hoe beter natuurlijk. Maar de vraag is, aangezien de, de dienst onder een, uh, in, een, in een rechtsstaat moet functioneren... Uh, is het, is het uh, proportioneel? Is het gerechtvaardigd om die bevoegdheden uit te breiden? Dat is de kernvraag. Uh, wat je wil... Inzetten aan bijzondere middelen moet altijd in verhouding staan tot het gevaar wat je in de hypothese uh, denkt Bestrijd. te zien. Ja, maar verkeerd bij de bevoegdheid op de kabel. Hoe levert die een noodzakelijke bijdrage, een onmisbare bijdrage? Omdat je anders geen zicht krijgt op bijvoorbeeld de relaties om het voorbeeld van de heer Prins te vasthouden, die in dat flat zijn, tussen de verschillende mensen binnen dat flat. Uh, maar of tussen een groep van mensen die je hebt kunnen definiëren. Of tussen... Nou, maar mag ik dan vaststellen het dat het ook in is? de afgelopen twaalf uh, jaar... dat die wet er dus is zonder die kabel... Uh, de IVD het zonder deze bevoegdheid heeft kunnen redden? Jazeker, maar naarmate, naarmate er meer kabelgebonden informatie beschikbaar is... omdat waar vroeger ook heel veel satelliet en dus ook vrij te intercepteren informatie beschikbaar was... maar wat steeds meer via kabel gaat, hm. moet je dus een optie vasthouden... dat je het nu ook via de Kamer moet kunnen doen. De Hofstadgroep uh, heeft een tijdje zijn gang uh, kunnen gaan. Uh, een van de leden heeft uh, Theo van Gogh vermoord. Uh, was dat omdat uh, er geen toezicht was op het internet? Nee, ik denk dat je die relatie niet één op één kunt leggen. Dat zou ik ook zeker niet willen doen, want dat zou een beeld oproepen... alsof dit specifieke geval plotseling hierdoor zou kunnen worden veranderen. En dat lijkt me eigenlijk niet, uh, niet correct. Nee, dus, dus uh, dat had het niet kunnen voorkomen. Constant Heijzen, uh, overtuigd van de noodzaak van die uitbreiding? Nou, ik, ik zou wel, als, als dit uh, tot een wetsvoorstel komt... dan lijkt het me wel dat, dat politiek verantwoordelijken... hiervoor een, een duidelijk verhaal bij moeten vertellen. van he, Wat wij nu, denk ik, proberen te inventariseren... van wat zijn nou de redenen dat het noodzakelijk maakt... om tot deze uitbreiding over te gaan. Ik vind wel dat het ook nog duidelijk verteld moet worden. Want wat kon je eerst niet wat je nu wel kan... als je tot die uitbreiding van bevoegdheden overgaat? Dat lijkt me wel ontzettend belangrijk... Um, uh, ik, ik begrijp inderdaad wel dat, dat het communicatieverkeer van mensen... dat is, uh, ik hoorde iemand eens zeggen, nomadisch uh, communicatieverkeer. Uh, wat je nu niet kan, is, is dat als je uh, toch een individu of een groep individu... Uh, in de gaten hebt, uh, dat je hem kwijtraakt als hij gaat whatsappen bijvoorbeeld. Of als hij naar ja. Facebook overstapt. Ja, ja. Dat, je, dat je een gat hebt in het, in het communicatieverkeer... dat je toch van iemand die je uh, beargumenteert in de gaten houdt. Uh, dat, dat zou met die uitbreiding van bevoegdheden mogelijk moeten worden. Dat, dat toch gaat alleen, toch heel nou. ver, Ronald Prins, Volks IT? Ja, ja, het gaat wel ver en daarom is het denk ik ook wel... Uh, dit, dit, dit is een beetje een discussie die gaat ook over de toekomst van de inlichtingendiensten En hun, uh, waar je nu de informatie moet weghalen, dat is niet meer met een microfoontje in een café... maar mensen die alleen maar online via WhatsApp groepjes zo, met elkaar zitten communiceren dan heb je toch wel op zijn minst minimaal de, uh, in die extreme situaties de mogelijkheid nodig om daarbij te kunnen. Waar vooral de, voor mij de, de, de vraag ligt, of waar bij heel veel mensen de zorg ligt, is dus ook van... ja, hoe houden we dat binnen de perken? Want in, in de oude tijd, in de, de koude oorlogssituatie... Uh, als je toen als inlichtingendienst informatie ergens naar boven haalde, halen, had je in, in, uh, in termen van middelen... Een hele kostbare en, en, uh, en, en ingewikkelde en met een hoog afbreukrisico middelen nodig. Om, ja, je moest echt mensen inzetten. Ja, een microfoontje in gaten, gaten in muur, daar ja. een microfoontje doorheen schuiven. En, uh, met het risico dat je dan gepakt wordt en dat het gezien wordt weer. En, dus dat nou, was een veel zwaardere afweging. Uh, nou, wat, wat daar aan de hand is, is daar zit dus een, een soort natuurlijke demping op op het middel. vanwege meerdere redenen dus zou je dat niet zo heel vaak gaan inzetten. Zodra iets digitaal wordt, dan komt die massaliteit eromheen. En, en dan is het... Ja, computers zijn eigenlijk in verhouding verschrikkelijk goedkoop. Heel ja. Prism kost bijvoorbeeld 150 miljoen dollar. Om dat zo te bouwen toen. Ja, Prism is dat uh, systeem Amerikaans, van de Amerikanen. Dat uh, eigenlijk heel veel, op heel veel punten dat internetverkeer... Ja, specifiek bij de, bij de cloud providers. Dus de Facebooks en de Googles. En zo, de informatie ja. En Ja, ja uh, dat is uh, op het budget van, uh, van de NEC... Uh, de 11 miljard is dat echt een, een klein schijntje. Dus technisch is het heel goedkoop. Waardoor je... Ook heel makkelijk heel veel. Eh, inderdaad, uit de lucht zou kunnen trekken. of van een kabel kunnen afhalen. en, en daarna ook weer computers laten dataminen. om het werk te doen. Ja. En daarbij. Bij, dan verlies je dus wel die uh, natuurlijke demping. waardoor je normaal niet zo vaak zo'n zwaar middel zou inzetten. Daar heeft en, u er toch zorgen over. terwijl u vroeger. Uh, met die belemmering zelf worstelde. Nou ja, ik vond in die situatie. als ik het wilde, vond ik het ook echt een helemaal gerechtvaardigd. situatie. Er was ook geen kleine discussie, denk ik, over. Maar het was gewoon niet bij wet geregeld. Dus nee. gingen juristen ervoor liggen. terecht ook, denk ik. En. Um, maar waar dus nu het om gaat is... aan de ene kant hebben we een nieuwe wereld met nieuwe techniek... en een nieuwe manier hoe ook de, de targets... dus waar je je oog op wil richten vanuit een dienst... Uh, bezig zijn met hun communicatie. Dus je hebt die ruimte nodig om daar iets te kunnen doen. Hm. Aan de andere kant moet je oppassen dat dat niet... een heel erg groot, breed verhaal gaat worden. En je hebt dus andere mechanismes nodig. En dat zijn denk ik niet uh, de handtekeningen van een minister... zoals hij nu zei, maar dieper in de organisatie die dit wegtrechten om te zorgen dat je alleen nog maar die informatie naar boven haalt... die daadwerkelijk voor dat onderzoek relevant is. Ja, nou dat, de commissie destijds zegt daar ook wel iets over... hoe verder de inbreuk op iemands privacy gaat... hoe, uh, hoe vaker eigenlijk de handtekening van de minister nodig is. Is dat het toezicht wat u bedoelt, Constant Heijzen? Uh, nou, ik denk dat dat, dat dat een van de manieren van toezicht houden is. Ik denk wel dat Ronald terecht wijst op... Um, uh, je hebt in de organisatie zelf mensen nodig... om uh, die werkprocessen, de, de checks en balances intern te organiseren. Dus daar moeten daar, in dat hele werkproces moeten daar veel mensen naar kijken... als het een heel ingrijpend middel is. Ja. Uh, ik denk wel dat dat een van de zorgen is... je kunt het toezicht, hè, dat zegt desens ook, CTIVD uh, wat versterken. Uh, als tegelijkertijd door de bezuinigingen toch... Uh, kan ik me voorstellen bij de juridische afdeling, bij de IVD, mensen eruit gaan. Dan is niet het eindresultaat dat uh, die checks en balances intern versterkt worden. Nee, en, en, en een grotere rol voor die uh, commissie van toezicht. Hè? Dat is overigens niet de commissie stiekem, maar een, een externe commissie die erop toeziet. Desens stelt voor om, uh, om eigenlijk bij, bij een actuele beslissing... die commissie er meteen bij te betrekken. Meneer Van Hulst, is dat werkbaar? Uh, ik denk dat het misschien wel werkbaar is. Ik vraag me alleen of... Of het verstandig is. Ik vind dat allereerst uh, je moet vaststellen dat de dienst bij het hanteren van de bijzondere inlichtingenmiddelen eigenlijk altijd de proportionaliteit, de subsidiariteit keurig betracht. Ze, ze, ze checken of het moet. En als je ook kijkt naar de rapporten Hoe van de Commissie. Nou, als je kijkt naar de rapporten van de Commissie van Toezicht, die inmiddels tien jaar functioneert. Hmm is het hoogst zelden dat zij vaststellen dat er een keer iets verkeerd is gegaan. Maar, maar, maar ze hebben nooit u, u moet dat aanvragen of moest dat aanvragen bij de, bij de minister handtekening uh, ook, Zeker. hoewel hij dat ook weer mag uh, afschuiven op een nee, ander. Nee, nee nee nee, bij de handtekeningen die is ligt bij dat de minister. Dat de commissie en... Desens wel he, dat hij het mag mandateren. De... Nee nee nee, de commissie Desens zegt dat sommige bevoegdheden kun je wel mandateren in ja. de organisatie, maar hm. er zijn andere waarvan de minister feitelijk en hij alleen de handtekening Maar goed, heeft zo'n minister wel eens gezegd... ik zet hier mijn handtekening niet voor, want ik vind het te ver gaan. Op het moment, ik praat uit eigen ervaring... Ja, ja, op het moment periode... dat je bij de minister komt... en je hebt uh, weer een keer een aanvraag... voor 10, 15 verschillende telefoontaps... dan leg je uit waarom je ze nodig hebt. Mm -hmm. Heb je er twee of drie waarvan je zegt... daar wil ik ook eigenlijk echt even over praten... omdat ik een bepaalde zorg had... Uh, eh, waardoor ik het heb, uh, heb toch heb veranderd... of nog heb gemodelleerd... dan overleg je dat met de minister... En ik heb niet meegemaakt dat de minister uiteindelijk zei... Overleggen of op hem inpraten? Nou, ik heb vijf ministers mogen dienen. En elke minister, die weet heel goed... dat hij hier ook een bijzondere verantwoordelijkheid draagt. Er is geen minister die met zijn ogen dicht zijn handtekening zet. Dus het antwoord op de vraag is... is er wel eens een handtekening geweigerd? Is Nee. Het, ik heb niet meegemaakt. Nee. Maar dat wil niet zeggen dat de minister indringend... ook de vragen stelt. Mm. En die heb je als hoofd van de dienst te beantwoorden. Heeft de politiek ja, genoeg verstand toch... van, van uh, dit soort zaken? Nou, Dessens constateert op dit punt wel een heel belangrijk probleem volgens mij. Dat hij zegt, uh, de, de secretaris-generaal... die zou de minister daar meer bij moeten ondersteunen. Omdat nu de praktijk is dat uh, per drie maanden... Die, die verzoeken gebundeld worden. En dan leest hij de samenvattingen misschien. Omdat er maar weinig tijd is. Maar, maar Dessens betwijfelt de diepgaandheid... waarmee SG en minister meelezen met die verzoeken. We zijn nog niet overtuigd, meneer Van Hulst. Kijk, je kunt allemaal mist eroverheen uh, gooien. Feit is dat op dit moment, de afgelopen tien jaar... of de tien jaar dat ik daar mocht zijn... Uh, je de minister moet overtuigen... van de handtekeningen die aan hem gevraagd worden. Hm. En ik zou er niet voor zijn... om de SG daarin te betrekken. Ik vind dat de SG... de hoogste ambtenaar, ja. de, de, de, de hm. secretaris generaal ik vind dat de secretaris generaal absoluut een rol heeft in het hele overleg... wat het hoofd van de dienst heeft... met de minister. Zoals hij dat doet met elke directeur-generaal... binnen Binnenlandse Zaken. Maar de SG mede belasten met een zekere verantwoordelijkheid of een telefoontap, om dat mij even specifiek te maken, wel of niet mag... betekent dat het hoofd van de dienst uiteindelijk niet meer aanspreekbaar gaat worden. Je, ver je verrommelt de verantwoordelijkheid. En ik zou er dus geen voorstander van zijn. Is het voor de vraag of dit allemaal uitgebreid moet worden... niet ook belangrijk om te weten wat een inlichtingendienst... In, in de toekomst eigenlijk überhaupt moet doen, Ronald Prins, FoxIT? Uh, ja, maar dat is vooral geen technische vraag. En dat is waarvoor ik hier zit. Hè. Het is uh, mm -hmm. de, de werkelijke, essentiële vraag... waarom hebben we een inlichtingdienst? Nou, uh, die discussie is een beetje omhoog gekomen... omdat op een gegeven moment uh, de, de bezuinigingen eraan kwamen. De, de dienst moest een derde inleveren. En uh, ja, ik vind die discussie kun je eigenlijk niet voeren... zonder een keer over na te denken... Van waarom hebben we eigenlijk ook weer een inlichtingdienst? En, uh, en voor, voor het waarborgen van de veiligheid van de staat heet dat dan. Uh, ja, en dat, en, dat is, en dat is natuurlijk heel abstract. Dat is, dat is inderdaad nogal abstract. Uh, nee, ik ben ook groot voorstander van dat dat, dat gesprek nu op, op gang komt. Hè. Wat, is het wezen, wat is de wezenlijke taak van zo'n dienst? Uh, mijn proefschrift uh, is wat historischer. En ik betrek ook in mijn proefschrift de periode Arthur Dokters van Leeuwen. Vanaf uh, rondom de val van de Pleinse Muur, 89 tot halverwege jaren 90. Um, en daar zie je uh, wel echt zo'n discussie ontstaan. En dat, dat wordt wel heel erg politiek-bestuurlijk ingezet. Misschien moet dat ook wel. Uh, maar daar komt wel echt de wezensvraag van... waar dient een inlichting... Aan Waar dienen en veiligheidsdiensten voor? Is dat een additionele taak? Dus is het echt wezenlijk aanvullend als politie en justitie het zelf niet af kunnen? Dan ga je een heel ander soort dienst organiseren dan wanneer je zegt: nee, hij heeft een eigenstandige taak op gebied bijvoorbeeld. Maar is dat antwoord niet al lang gegeven? Zonder dat er discussie over is geweest, namelijk: in dienst is er al, die staat los van justitie. Ja, sterker nog, uh, op het moment dat je hem gaat vergelijken met politie en justitie, dan haal je twee do dingen door elkaar: appels en peren. De politie en justitie die kijken naar strafbare feiten. De dienst kijkt niet naar strafbare feiten. Die kijkt naar vragen die, uh, waar, waar de staatsveiligheid in het geding is, waar de democratische rechtsorde in het geding is... dat hoeft helemaal niet om strafbare feiten te gaan. Maar dan is het wel opvallend dat het Europarlement bijvoorbeeld... zich zorgen maakt over het witwassen van informatie... door samenwerking met buitenlandse diensten. Informatie komt terug en wordt misschien ook wel aan justitie doorgespeeld. Middels een Amstbericht, want dat gebeurt ook. U heeft gelijk. Ik vind dus dat je ook heel goed moet opletten... met welke diensten je welke informatie je gaat delen. Ja, en u deelt het bijvoorbeeld met Amerikanen. Dat is nog niet zo'n hele... Precies. Dat uh, moet dus heel kritisch beoordeeld worden. En ik vind dus ook dat het Europees parlement met twee, twee monden spreekt. Het ene moment zeggen ze, u moet veel meer, veel meer samenwerken, gegevens delen... en tegelijkertijd maken ze zich terecht zorgen over uw constructies... waarbij informatie die je aan de Fransen of aan de Zweden uh, geeft... vervolgens in hun systemen aan het Openbaar Ministerie worden gegeven... en ja. weer terugkomen in Nederland. Ja. Hoe kun je dat dan uh, afremmen, die U-bocht? Dat betekent dat de diensten aan wie je informatie geeft die informatie niet mogen delen met anderen... dan met wie je het hebt afgesproken. Dat is een strenge regel in de wereld van inlichting en veiligheidsdiensten. En soms wordt juist in het Europa gezegd... dat zou niet moeten. Gooi alles in één grote hoop als het maar binnen de EU is. Hm. Ze creëren daarmee dus een heel diffuus systeem... Ja, ja, ja. waar ik absoluut geen voorstander van ben. Ik wil u hartelijk danken, oud-hoofd van de AIVD, Sibrand van Hulst, Constant Heijs, onderzoeker aan de Leiden Universiteit en Ronald Prins van Fox IT. Blijf nog heel even zitten, want we hebben zometeen nog even een, een, een ander onderwerpje ook te maken hebbend met de inlichtingendiensten. One party to call,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 room Hit, een grote hit van Raccoon. Reporter Radio. Met Niels Heithuis. Straks praten we nog over beroepsziekten in de Altijd-WAT-monitor. Eerst nog even in lijn met de discussie over de inlichtingendiensten: een boek. Interdoc, een geheim netwerk in de Koude Oorlog. Bij mij, Gilles, uh, zeg, ik toch, uh, zeg ik toch op zijn Frans: Giles Scott Smith, uh, bijzonder hoogleraar diplomatiek en diplomatieke geschiedenis aan de Universiteit Leiden. en uh, schrijver van het boek. Hartelijk welkom. O, ja. Het verscheen uh, ruim een jaar geleden. Een geheim netwerk in de Koude Oorlog, InterDoc... Het beschrijft uh, een Nederlands-Duitse organisatie die zo heette... die zich bezighield met psychologische oorlogvoering tegen het communisme. Dat klopt. Hoe, hoe ging dat in zijn werk? Hoe hebben ze dat uh, gedaan? Ja, wat, be wat bedoelden ze daarmee? Nou, het, uh, het had te maken met het feit dat in de, in de jaren 50, tweede helft van de jaren 50... was er een belangrijke, uh, be beïnvloedrijke groep mensen... Uh, deels in de inlichtingendiensten en deels niet... deels uh, in de in business world of uh, academici of zo... die hebben uh, samen uh, gerealiseerd of gedacht... ja, nou, uh, we hebben allemaal uh, één uh, tegenstander, Sovjet-Unie... we hebben allemaal uh, één ideologische tegenstander, communisme... Maar we werken allemaal vaak tegen elkaar in, de, in die strijd. Dus uh, nu is het moment waar we moeten even uh, samenkomen om, om onze krachten en gedachten en, en uh, praktijken en zo te bundelen. Ja. Uh, om dat beter te doen. Maar het was vooral een Duits initiatief, hè? Van de Bundesnachrichtendienst? Nou, het was meer Frans-Duits. Uh, frans, frans maar, Ja, maar die Nederlanders hebben een belangrijke sleutelrol gespeeld, natuurlijk. Ja. Maar hoe kwam dat dat Nederland daar zo'n belangrijke rol in speelde? Omdat Nederland uh, vaak speelt een belangrijke rol... tussen de, uh, de sterke uh, Europese landen en ook met de Amerikanen erbij. Um, dus dat, dat zie je door de hele Europese integratie uh, heen. Um, maar het was ook specifiek, uh, omdat voor de West-Duitsers... was het nog lastig, jaren 50, 60, ook 70... om uh, hun eigen uitgangspoort uh, te spelen uh, of te maken. Dus voor uh, de Duitsers was het prima als Nederland dat zou doen. Wie zaten erachter? Want, want, want u heeft uh, natuurlijk de onderzoek naar gedaan. Er waren mannen die dat uh, deden. Ja, yeah, vooral mannen. Een paar vrouwen <laughs> tusseninbaan. Niet yeah. zoveel moet ik zeggen. Ja, um, yeah, uh, op de west duitselijke kant was, was dat echt die BND. Die, die Duitse Inlichting en Veiligheidsdienst. En zij hebben uh, die voor de eerste tien jaar uh, grotendeels uh, gefinancierd. Ja. Yeah. Um, op de Amerikaanse kant was het een soort mengsel van um, ja, CIA... maar ook uh, mensen uit de privésector. En uh, de corporate sector heeft ook een sterke rol gespeeld. Maar dit werkte niet met spionnen en dergelijke... maar uh, in, in, het, in de sfeer van voorlichting, hè, eigenlijk? Ja, precies. Uh, um, Zij wilden... Um uh, ja, ze waren bang dat die samenleving onder de indruk zou komen van, van het communisme en dat klinkt nu zo out of it. maar uh, voor die groep mensen was dat echt, uh, echt een, um, zorg. Ja, een, een zorg. Yeah, ja, klopt. en en we voor praten jaren zestig, he? Dus uh, hele andere 60, tijd natuurlijk. Ja, yeah. en, en dan uh, spreek ik over. Ja, yeah, ze waren bezorgd dat um, omdat communisme was in, in het verandering. Oh, communisme werd in Europa minder um, gevaarlijk. En dan, dan heb je het vrees dat ah, nou, de jeugd of die academici zullen denken: ah, nou is geen probleem meer. Dus de ja. Communist Party, laten we even stemmen. En dat wilden die BWD en so uh, de Duitsers en de Fransen zo niet willen hebben. Omdat de Sovjets een wat vriendelijker gezicht kregen. Precies. Yeah. Was de vrees uh, het communisme zou in het Westen ook populairder kunnen Precies, worden. Precies, dat was hun, hun visie op hun maar hoe soort. Maar snijd je dat? Hè? Want inderdaad, als iemand iemand of een organisatie of een land sympathieker lijkt. Ik probeer het maar sympathiek te laten lijken. Ja, yeah, in de eerste plaats wilden ze studeren... waarom is het in zo'n tijdperk dat mensen nog gelooft in het communisme? Na de showtrials en na de gulags en na Stalin. Wat is het in godsnaam? Dat, dat, dat houdt mensen zo vast in, mm. met die ideologie. En ze hebben gerealiseerd dat ja, het gaat meestal gaat over... mensen zien iets positiefs in de toekomst. Mensen wilden een, een, een, een, een positieve toekomstvisie... En dan strijden ze ervoor. En dat zagen ze in het communisme? Yeah. Omdat daar een positief uh, vriendelijk mensbeeld uh, in Dat je iets bouwt voor de toekomst. Ja, ik moet zeggen in 2014 klinkt het nog een beetje raar, maar het was zo. So. Ja, dat is nu helemaal niet populair meer. Nee, dat, uh, behouden... in sommige delen van de wereld nog, maar toch uh, <laughs> ja, nee. niet hier. Dus uh, dat probeerde men te bestrijden met voorlichting... laten zien dat dat allemaal uh, in de praktijk niet werkte, dat communisme? Uh, ja, deels. aan de andere kant was om de vraag te stellen, wie zijn wij? Wat, wat zijn die belangrijke punten van het Westen? En dat, hmm. dat vind ik uh, wel belangrijk voor vandaag. En uh, dat is een van die... Uh, Succes is een sterke woord. Maar ze hebben wel die vraag gesteld om, om een discussie te, te beginnen. Om wat te zijn onze westerse waarden die precies. we willen verdedigen? Ja, en ja. waarom moeten we dat doen? Ja. Wat, is, wat is de belang hier? Psychologische oorlogvoering. Is dat nog iets voor de toekomst van de inlichtingendiensten meneer Van Hulst? oud IVD. Nou... Zoals het in dat boek Interdoc is beschreven... zou je niet direct vandaag meer, uh, meer kunnen zien. Nee, maar als je kijkt bijvoorbeeld naar moslimextremisme, er zijn toch jongens die worden aangetrokken... door ook Zeker. het beeld wat daaruit op... Zeker. De, reis... AIV, de AIVD heeft in de afgelopen jaren natuurlijk ook geïnvesteerd... niet zelf uh, uh, rechtstreeks, maar wel uh, via anderen... om te zorgen dat bijvoorbeeld in de wereld van radicale moslims... dat er mensen zijn die gaan uitleggen in eigen groep... Wat de belangen zijn van de democratie. Waarom je vooral niet ra moet radicaliseren. In dat, dat heeft u het, gesteund. Jazeker. De AIVD heeft natuurlijk geïnvesteerd in, in dat soort bewegingen, omdat uh, voorkomen beter is dan uh, het later weer de, de rommel moeten opruimen. Maar hoe doe je dat dan investeren? Want in de tijd van Interdoc ging dat inderdaad met geld ook van bedrijven en van Amerikanen. Nou, je, je, om voorlichting te geven. Maar hoe u hebben, dat we, we hebben in die periode verschillende publicaties uh, uitgebracht om. Uh, gemeente besturen, uh, om uh, het Openbaar Ministerie... en anderen te informeren over de ontwikkelingen... opdat zij gematigde groepen binnen bijvoorbeeld de moslimjongeren... te stimuleren uh, hun rol te spelen. En ook hun rol te spelen in de moskee. Natuurlijk investeer je in die imams die meer gematigd zijn... en die hun rol kunnen spelen bij het verdere opvoeden en, en, en, en opleiden van de jonge mensen. En wat betekent investeren dan? Dat betekent voorlichting geven. Dat betekent dat je uh, ze, ze uitnodigt. Uh, dus in dat opzicht speelt natuurlijk de IVD ook een rol. Met name om informatie te verzamelen... en door te geven aan instanties die dat kunnen doen. Ja, ja, ja, ja. maar er zijn ook wel eens gematigde imams bij u op natuurlijk, de Natuurlijk, uh, we hebben regelmatig gesprekken gehad. En had dat effect... Uh, ik denk het. Ik denk het. Laat ik daar niet te veel over zeggen. Constant Heijzen, onderzoeker. Dat is interessant, hè? Ja, dat is een interessante uh, constatering. Maar, maar het past wel een beetje in de, uh, uh, in de academische wereld. Is, is in de laatste jaren veel gegaan over counter-narratives... Dus inderdaad het plaatsen van het verhaal tegenover uh, het extremistische verhaal. En ik kan me voorstellen dat je ook als dienst... Nou ja, zoals, zoals Interdoc, die, uh, dat waren de diensten eigenlijk de informatieverstrekkers. En die gaven rapporten of die verstrekte rapporten... op basis waarvan die voorlichting kon worden gegeven. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat daar, dat daar op allerlei aspecten toch, toch een taak ligt. Ja. U zegt, uh, meneer Van Hulst, uh, ik denk dat het gewerkt heb. ik hoop het. Tegelijkertijd zitten er nu uh, veel jonger, of veel jongeren significant aantal Nederlandse jongeren in Syrië. Die vechten daarmee. Um, dan kun je ook zeggen, het is mislukt. Het is zeker in die zin mislukt... dat op het ogenblik uh, Nederland, uh, blijkens de informatie van de AFD... Veel, relatief veel jongeren in Syrië zitten. En dat betekent dus dat de radicalisering onder die groep... de afgelopen jaar, afgelopen twee jaar misschien... sneller is gegaan dan dat we aanvankelijk hadden kunnen uh, vermoeden. U noemt dat wel radicalisering of is het uh, idealisme? Jawel, maar je hebt toch een zekere uh, radicaal uh, idee nodig... om uh, huis aan haard op te geven, om daarheen te gaan... en te denken dat je daarmee mee uh, meestrijden En ook te weten dat dat kan betekenen dat je gewond of misschien gedood wordt. Uh, om dat te doen. Uh, dat, dat doe je niet als je een heel gematigd persoon bent. En uh, dat doe je wanneer je vindt dat er radicale ideeën zijn... waarvoor je moet strijden. En in die zin uh, denk ik dat we inderdaad hebben moeten zeggen... dat vrij snel die radicalisering is doorgegaan. En de huidige uh, media die daarvoor beschikbaar zijn... op Facebook en, en, en, en allerlei andere, uh, die geven daar ook eigenlijk toegang toe. En dan komen we terug bij het begin van de uitzending. Uh, je moet dus zicht krijgen op dat soort groepen... en op dat soort bewegingen... waar uh, je dus ook je bevoegdheden voor moet hebben. En dan komen we toch die bevoegdheden weer, uh, weer terug. Constant Heijzen? Ja, uh, nee, ja dat, dat, dat lijkt me een, een, een, een zinnige constatering. Dat, dat lijkt me ook kloppen. Je wil zich houden ja. op die groepen inderdaad. Ik denk ook dat het ontzettend lastig is. Hè? De, de, je, uh, de, ook de periode waarin volgens mij... er verschijnen wel eens verhalen in de krant van... een soort, een soort korte geschiedschrijving van hoe een jongen van 17 in Syrië uh, belandt. Nou, ja, dat is soms een traject van een paar maanden. Dus mm. je hebt uh, ook een heel korte tijdspanne. Ja, je hebt geen organisatie meer waarbij waar je... Uh, uh, kunt gaan kijken wie er uh, buiten de boot gaat vallen... of wie er op het randje staat. Maar het is allemaal uh, ja, echt kort eenlingen. Het zijn kleine groepjes. Ja. Korte, korte verbanden van korte duur. Dus en dat valt met elektronische middelen beter op te sporen... dan met uh, spionnen? Ja, zodra ze het vliegtuig stappen en ze zetten ja, een mobieltje ja. uit... dan kan je dat ergens zien. En zodra ze een mobieltje weer aanzetten heel ver weg richting Syrië... dan uh, ja, ja. kan je misschien al een conclusie trekken van achter je uh, bureau. Ja, ja, ja. Uh, ik proef hier toch voorzichtig in elk geval... Ja, in, meer, in mindere mate steun voor uh, die uitbreiding van bevoegdheden. De politiek hoor je juist reageren, uh, op Snowden met name... Uh, om, om dit af te wijzen. Ja, ik... ik... Ik kan me dat ook heel goed voorstellen. En je moet je de vraag ook stellen of de Amerikanen met, uh, met deze massa-intercepties... Uh, uh, of die daar de goede weg mee zijn ingegaan. Ik geloof niet in massa-interceptie. Maar voor de MIVD en voor de AIVD zal dat ook nooit gelden. Die zullen dat altijd doen omdat er een bepaald doel van tevoren is vastgesteld... waarvoor ze, dat hebben, waarvoor ze het nodig hebben. Bovendien kennen wij geen ziggende organisatie zoals de Amerikanen... die alleen maar dat doen... En doe je dat alleen, dan worden de grenzen ook steeds diffuser. Dan wil je meer en meer. Juist bij een AIVD heb je een aantal disciplines die elkaar moeten afwisselen. En die elkaar moeten versterken. En daar is SIGINT, deze interceptiemethode, hmm. is er maar eentje van. Ja, want Giles Scott-Smith, uh, in de tijd die u onderzocht... was er dus eigenlijk veel meer aandacht voor uh, menselijke capaciteit. Uh, capaciteit, human uh, intelligence. Ja, yeah, dat dat klopt helemaal, en uh, dat is een van de sterkste veranderingen in, in inlichtingenwerk uh, van de laatste twee drie decennia is precies die die um, uh, uh, techno de uh, drive for technology om alles op te lossen. Ja, is dat niet te ver doorgegaan? Uh, Wat mij betreft wel, en dat zie je wel. Uh, zeker van de kant van de Amerikanen die um, hebben alles geïnvesteerd in, uh, eerst in een soort satellite technology en nu zien we heel wat met de NSA en uh, de human intelligence de spionnen die je uh, hebt gemeld, dat is eigenlijk een zwakke punt van de Amerikanen, want ze zijn ja. te veel richting uh, technology uh, solution ik dank wel, Giles Scott Smith, schrijver van het boek Interdoc... een geheim netwerk in de Koude Oorlog... en ik dank ook uh, nogmaals de andere gasten die uh, hiermee spraken... over de toekomst van de inlichtingendiensten. Ja.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 Ne sans mentir, sans me dire. Qu'est-ce que je stop? Ne réfléchir, plus me ne regime en je me tire. De Altijd wat monitor in Reporter Radio, vorige week besteden we er al even aandacht aan... de nieuwe onderzoeksjournalistieke methode in Altijd Wat Monitor. Dat is een site waarop een journalistiek onderzoek live te volgen is. Iedereen kan meewerken door ervaringen op die site achter te laten. En je kunt ook zien hoe het onderzoek ervoor staat. Op dit moment onderzoekt Altijd Wat Monitor beroepsziekten. Ik praat erover met verslaggever Miranda Git van Altijd Wat Monitor. Het is begonnen bij een verhaal, vorige week vertelde jouw collega Daan er al over... van de heer Schuurman, hij is ziek geworden door... Zijn werk. Uh, en jij bent hem op gaan zoeken. Ja. Uh, waarom werd hij de hoofdpersoon? Ja, het, gaat zo, het begint zo vaak hè, als je een onderzoek doet met een tip van uh, iemand die zei van je moet met Albert Schuurman gaan spreken. Want hij heeft een uh, vergiftiging door man gaan. En hij is al veertien jaar bezig om erkenning te krijgen. En nou ja, we hebben hem opgezocht. En dan blijkt gewoon ja, hoe getergd deze man is. Hoe hij eigenlijk zo teleurgesteld is. In de instanties die de afgelopen jaren hij gesproken heeft. En um, zijn werkgever die ontkent in alle toonaarden. En wij denken van ja, hoe kan het dat iemand veertien jaar lang bezig is. Om erkenning te krijgen voor een ziekte. Die naar hem, zijn gevoel heel erg duidelijk is. Dit is in, zijn, in het kort zijn verhaal. Ik werkte dus op een steenfabriek. En ik was dus en onderhoudsmonteur. Dus Je begon daar dus met die machine te bedienen. Hartstikke mooi, heel mooi werk. Zo'n hele grote machine en dan draaien, en houden, dat maar zeggen. Heel mooi werk. En dat is dus de hele tijd goed gegaan. Tot in 1997 was dat. Toen waren de, de, de verkopen slecht... En toen dacht de fabriek, we moeten iets nieuws proberen om weer op de markt te komen. Toen zijn ze dus mangaan in de klei gaan vermengen... om de baksteen dus een andere kleur te geven. Hier hebben we dus een, een baksteen die dus met 2% mangaan gemaakt is. Dit zijn dus ook de bakstenen die meestal ook binnenshuis geplaatst worden. Maar mangaan is een chemische stof. Ja, een chemische stof. Ja, dat. ja, achteraf weten we dat natuurlijk allemaal wel. Maar toen stond er dus nergens iets op gecodeerd Van het is giftig of het een of ander niet op de poeder was, was dus niet geëtiketteerd. En die grote vaten mangaan, die waren dus ook niet geëtiketteerd. Er stond dus verder helemaal niks op. U wist nergens van? Nee, wij wisten nergens van, totaal niet. En er is ons ook nooit iets duidelijk gemaakt dat het dus giftig kon zijn. Maar je liep daar de hele dag liep je daar in, in die stof en stoom. Het was zelfs soms zo erg dat je de bril schoon moest maken, want dan besloeg die je dus door de stoom. En dan stond je die damp, dus in te ademen. Giftige dampen. Giftige dampen. Ja, dus daar waren ze dus van op de hoogte. Maar daar werd dus gewoon in de lagen leg. Kijk, als de mensen die weten hebben ze ook geen tegenspraak. He? En nu, zoals nu blijkt, als ze ziek worden, dan moeten ze maar bewijzen. Dus dat ze daarvan ziek zijn geworden tegen een groot bedrijf, lukt je niet. Nee? Nee. nee. Daarom zijn we nu al veertien jaar bezig. Hij heeft het wel geprobeerd, he, meneer Spuurman. Hij heeft een deskundige erbij gehaald. Die heeft vastgesteld dat hij dus uh, uh, gezondheidsschade heeft opgelopen. Ja, acht jaar na dato. Ja. Dus acht jaar nadat hij ziek werd, hij heeft eigenlijk heel Nederland doorgereisd... langs allerlei ziekenhuizen om te kijken van wat is er eigenlijk met mij aan de hand. En hij heeft gezegd waar hij heeft gewerkt. Hij heeft gezegd met welk materiaal hij heeft gewerkt. Uh, maar pas acht jaar nadat hij ziek is geworden is dat duidelijk geworden. Ja, Die fabriek blijft overigens verantwoordelijkheid ontkennen. Ja. Hoe, gaat het, hoe is dat onderzoek nu verder gegaan? Hè? Want het gaat niet alleen om meneer Schuurman. Jullie hebben het breder ja. gemaakt. Nou, wat kijk, is de hij is het, het startpunt. Onderzoek? En je denkt, van ja, is hij nou een incident of niet? Want dat is natuurlijk wat je graag ja. wil weten. En um, dus we hebben zijn um, verhaal online geplaatst. En er hebben ontzettend veel mensen op gereageerd. Uh, met beroepsziekten. Die in het systeem terechtkomen. Dat ze ja, zo lang moeten vechten voor erkenning. En dan ga je denken, wat is, hoe, hoe loopt die weg dan? Dus wij zijn de weg gaan aflopen. Die meneer Schuurman ook heeft afgelopen. Langs alle instanties... Uh, die in de afgelopen jaren een rol hebben gespeeld, en uh, dat is natuurlijk, uh, het zijn de bedrijfsartsen, dat is het Nederlands Centrum voor Beroepsziekte, de arbeidsinspectie. Ja. Uh, we zijn eens uh, daar gaan graven van, hoe werkt het dan eigenlijk op het moment dat je ziek wordt? Heb je een potem op te staan? En wat gaat er mis op dat moment? En, en heb je een pot om op te staan? Eh, nou ja, zoals het nou nu lijkt, we hebben natuurlijk heel veel reacties gehad, tientallen, ja, niet. is het heel erg moeilijk. Ja, ja, ja. Het is natuurlijk lopend onderzoek, hè? dus een conclusie kan Absoluut. over enkele weken nog weer, uh, nog weer anders zijn. Ja, mensen kunnen nog gewoon uh, reageren bij ons, want we zijn uh, echt op zoek ja. naar ervaringsverhalen, dat is heel belangrijk. Ja, waar moeten ze dan naartoe? Uh, altijd wat monitor.nl. Ja, daar uh, vind je dan verder uh, de weg. We, gaan, we praten daar volgende week weer verder over. En dan neem je ook iemand mee hè, over beroepsziekte. Ja, dan wil ik uh, de Chemicus Atifus Schoor uh, meenemen. Uh, zij heeft uh, uh, heel veel mensen als meneer Schuurman... Uh, die ze in de praktijk ziet. En ziet dus hoe uh, moeilijk het is om, uh, ja, om met beroepsziekte je erkenning te halen. Miranda Git, dankjewel voor je toelichting op de Altijd Wat monitor. 5 februari is trouwens ook op televisie te zien. Wij gaan nog even Vaya con Dios. I want you, wanted, you let me down. When saw me crying, she said I had no harm.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 Don't cry for Louis, dat zullen we dan ook niet, via Kon Dios doen op Radio 1, waar zo meteen Koen Verbraak te horen is met de kennis van nu. Ik wijs u nog even op dat als u naar aanleiding bijvoorbeeld van onze discussie over inlichtingendiensten uw verhaal kwijt wilt, als u zegt, ik, uh, ik ben het waarschijnlijk het onderwerp van onderzoek, het zit me dwars, uh, dan kunt u ons natuurlijk mailen: reporterradio at ncvnl Fijne avond.